Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de eerste zwarte zaterdag van het vakantieseizoen... was het met name in Frankrijk en Duitsland zeer druk op de wegen. rond het middaguur stond in Frankrijk zo'n 1100 kilometer file. Aan het einde van de middag nam de drukte af en loste de meeste files op. Ook in Duits Ook Duitsland had te maken met flinke files... omdat in een aantal deelstaten vrijdag de zomervakantie was begonnen... terwijl die in andere regio's juist bijna voorbij is. En verder moesten automobilisten lang wachten bij de Gotthardtunnel in Zwitserland en Italië bij de Brennerpas. En ook volgende week zaterdag geldt als zwart, dan gaan veel Fransen op vakantie. In Suriname zijn vijf verdachten aangehouden in verband met de geruchtmakende diefstal van wapens uit het huis van de Surinaamse oud-president Desi Boutersen afgelopen juni. Een van de gearresteerden is een politieagent. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een lijst van de gestolen buit prijs gegeven. Het gaat in totaal om 46 wapens, waaronder twee raketwerpers, 25 kalasjnikovs en een mitrailleur. Daarnaast is er een lading munitie ontvreemd. Het is onduidelijk waarom Bauter ze zoveel wapens in zijn huis had liggen. In verschillende grote steden in Frankrijk zijn bij elkaar ruim 200.000 mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De demonstranten zijn tegen de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel en de gezondheidspas waarop staat of iemand recent is gevaccineerd of besmet is geweest. Die pas is vanaf 9 augustus nodig om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld restaurants, cafés, winkelcentra en voor lange afstandstreinreizen. Het is de derde zaterdag op rij dat er is gedemonstreerd tegen de maatregelen van het Franse kabinet. Italië, Griekenland en Turkije worden nog steeds geteisterd door hevige bosbranden en tropische hitte. In Turkije staat de dodental als gevolg van de bosbranden op 6. Op het Italiaanse eiland Sicilië proberen circa 250 reddingswerkers het vuur te doven. In Griekenland heeft een noodplan in werking gesteld... en de burgerbescherming en hulpdiensten in hoogste staat van paraatheid gebracht. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en vrijwel droog. Alleen in het noorden vallen er nog een paar buien. Morgen begint met zon, maar al snel ontstaan er stapelwolken. In de middag komen vooral landinwaarts stevige buien tot ontwikkeling... met kans op onweer en lokaal veel neerslag. De temperatuur schommelt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM met nu de Nightwalk. Fasten je seatbelts. Seat Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and house vibes. I'm a planner. In 3, 2, 1. Welcome to Global House Vibes with DJ Mouzo. Global House Vibes. Hosted By DJ Mouzo. This is intense. Radio Global House Vibes with DJ Naldo. the weekend. This is Intense. Zo Malzo. Dance, dance Radio. Thanks. By DJ Malzo. Here we go. It's radio. Global house vibes with DJ Malzo. Radio. DJ Malzo.